Uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In Jeruzalem is een aanslag gepleegd op een synagoge. Volgens de Israëlische media zijn daarbij vijf mensen omgekomen en zes gewond geraakt. Twee Palestijnse daders zouden schietend en bewapend met bijlen en messen de synagoge zijn binnengedrongen. Ze werden door de politie doodgeschoten. Het is al een tijd lang onrustig in Jeruzalem. Deze week leidde de dood van een Palestijnse buschauffeur tot rellen.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 Na ruim een jaar is er weer een videooproep verschenen van Jaak Rijken, de Nederlander die drie jaar geleden in Mali werd ontvoerd. Rijken doet opnieuw een dringende oproep aan Nederland om hem vrij te krijgen. Hij werd in 2011 samen met twee andere Westelingen ontvoerd door islamitische strijders. Buitenlandse zaken zegt niet te willen reageren. Door technische problemen kunnen buitenlanders sinds deze maand geen inburgeringsexamen doen. Oorzaak is het haperende internet, meldt de Volkskrant. Sinds 1 november mag zo'n examen alleen nog gedaan worden via een beveiligde verbinding tussen het land van herkomst en DUO in Groningen. Maar die verbinding werkt niet goed. Volgens de krant zijn tot nu toe 716 mensen gedupeerd. Ze hebben 350 euro betaald en vaak al tickets om naar een land van herkomst te reizen. Belgische terrorisme-deskundigen denken een landgenoot te herkennen... in de onthoofdingsvideo die zondag door IS op internet is gezet. Een van de IS-strijders die een gevangene het hoofd afsnijdt... zou een man van 28 uit Vilvoorde zijn. Hij staat bij verstek terecht in het Sharia for Belgium-proces. Het weer op de meeste plaatsen eerst grijs met nevel en mist... in de loop van de dag soms wat zon, maar overwegend bewolkt... met op een enkele plaats motregen. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staat 200 kilometer file. Er zijn vooral veel ongelukken gebeurd. Ik noem de files in de randstad vanaf 5 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam bij Dorp 5. Verderop voor het knopend Badhoevedorp 9 kilometer. Na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. A4 richting Den Haag bij Zoetenwouderdorp Rijndijk 10 kilometer. Daar staat een vrachtwagen met vastgelopen remmen. De rechte reisrok is dicht. Een ongeluk op de A6 Lely staat richting Muiden bij Almere buiten Oost 6 kilometer. A9 ook maar Amstelveen bij Badhoevedorp 7. A12 Den Haag richting Utrecht bij de Meer een 8 kilometer. Een vrachtwagen met een klapband. De rechte reisrok is dicht. Ook een kapotte vrachtwagen richting Den Haag tussen Woerden en Gouda 10 kilometer. Ook daar is de rechte reisrok dicht. Een ongeluk op de A27 Almere-Utrecht. voorknopen lunetten 9 kilometer. De rechte reisrok is dicht. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Soesterbergen knopend Rijnsweert 9 kilometer. En op de A29 Bergen op Zoom-Rotterdam. Voorknopend Vaanplein 6 kilometer.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 Ik ben weer wakker, hè? Ja, lekker hoor. Yo, de Bond Jovi en It's My Life. leven het ritme van Zandvoort ook op internet. www.ZFMZandvoort.nl En zeker de moeite van het bekijken waard, want de website van ZFM is geheel vernieuwd. En hier is de Him.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 Daar werd het 2 tegen 4. Een doelpuntenverstijl en ook een kaartenverstijl. Maar dat zullen we vanavond tussen 7 en 8 wel even weer in de herhaling zien. En om half 3 begonnen. Vitesse thuis tegen Feyenoord. Nog steeds 0-0. Nou, nog geen kwartier onderweg. De wedstrijd tegen FC Dordrecht en FC Twente. Daar staat er inmiddels 0-1. Dus Twente heeft al gescoord.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 Keer dan blijven we wel slapen. En kunnen we dan misschien als het er Wat Over koetjesvoetbal en dan loopt te praten. Nou dacht ik, zei Joe, ga je goed met. We moeten rennen, springen, vliegen, taken vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Papa yeah, Joe is een eenmanszaak. Race van afspraak naar afspraak, het is een hele dag raak.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 een geweldig initiatief uh, mede georganiseerd door Sportcentrum. Sportservice Heemsteden Zandvoort. Dat sportcafé, dat jaarlijkse terugkerende programma voor de jeugd en de ambities in de sport. En er waren heel veel belangstellenden aanwezig, uh, albert Het was heel gezellig uh, ja. naar, uh, aan de overkant. Het zou, het zou tot negen uur duren en het uh, de, de, duurde zelfs tot kwart over negen. Het liep maar uit, maar wat liep... mij dan verbaasde... He, was het onwijs druk daar ja. gaat Sierven en plaat draaien... het is stil aan de overkant. <lacht> klopt helemaal niet, nou, klopt helemaal niet. Maar het was wel heel gezellig, hoor. een leuke slotplaat was dat...